Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amstelveen is vanavond een vrouw op straat doodgeschoten. Voorbijgangers zagen haar liggen. Een paar straten verderop stond een auto in brand... en de politie van Amstelveen onderzoekt of die iets met de schietpartij te maken heeft. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekendgemaakt. Ook is de identiteit van het slachtoffer niet bekendgemaakt. Het is op dit moment onduidelijk of Onno Hoes burgemeester van Maastricht kan blijven. De fractievoorzitters uit de gemeenteraad hebben vanavond enkele uren over zijn positie vergaderd. Maar na afloop wilden ze niets zeggen. Hoes kwam een paar dagen geleden opnieuw een opspraak. Een jonge man uit Almere zette berichten op internet die Hoes hem privé zou hebben gestuurd. En publiceerde ook agendaafspraken van Hoes. Eind vorig jaar was er ook ophef rond de burgemeester van Maastricht. En die beloofde toen voorzichtiger te zijn.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 Dan is weer nog buien met kans op onweer, hagel of natte sneeuw. Minimumtemperatuur dicht bij het vriespunt. Vannacht mogelijk een misbank en kans op gladheid. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was. Ja, we gaan natuurlijk rustig verder bij twee uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en er worden weer rustige klanken. En We beginnen natuurlijk met een filmhit die we allemaal kennen. En dat is deze keer uit de film. Ja, het wordt ook wat kouder buiten. Frozen. Let it be. The snow glows white on the mountain tonight. Let a footprint to be seen.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 Don't feel, don't let them know Dina Mitchell, Let It Go is ooit bekroken met een Oscar in 2014 voor deze muziek. Let It Go uit de film Frozen. Ja, tijd voor wat kerstfilms, zou ik maar zeggen. Surviving Christmas 2004, kerstfilm. Met in de hoofdrol Ben Affleck, Christina Applegate en James Gandolfini. De rijke Drew Letham, oh, wordt gedumpt door zijn vriendin. Dan lijkt het erop dat Drew opnieuw de kerstdagen zijn eentje moet doorbrengen. Maar op advies van zijn therapeut gaat hij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 Christ Randy Edelman, Surviving Christmas, House Arrival. Soundtrack. Over Surviving Christmas. Eigenlijk een verhaaltje van niks. Maar de muziek is prachtig. Randy Edelman. Ja, en dan kom ik nu bij een soundtrack... die eigenlijk de boek staat als een van de beste soundtracks ooit gemaakt. Van de film The Legends of the Fall. En uh, ja, de, het verhaal stelt op zich niet zoveel voor... maar de muziek is werkelijk fantastisch. Dus ik ga er even voor zitten. Uh, neem een lekker glaasje erbij. En luister naar de... Ja, eigenlijk alle nummers van deze soundtrack zijn zeer de moeite waard... De muziek is gecomponeerd door uh, James Horner en ja, ik begin er gewoon met één. Uh, luister en geniet de uh, Lullatlos. Soundtrack Legend of the Fall Componist uh, James Horner Het volgende nummer is uh, Wild Horses Tristian Returns Weer een pareltje Legend of the Fall. Ik doe er nog eentje. Het is zo mooi. Dus ik doe uh, All Grown Up The Wedding. Prachtig ja. nummer ook. Legend of the Fall, James Horner. De soundtrack bevat twee cd's. Kan je nagaan hoeveel mooie muziek hierbij zit. Prachtig toch? Legend of the Fall, niet vergeten. James Horner, een van de beste soundtracks aller tijden natuurlijk. Je hoort hem niet zo gek veel deze. Uh, maar er is nog veel meer mooie muziek. En uh, we gaan natuurlijk naar de kersttijd. Naar Merry Christmas, Mr. Lawrence. Luigi Sakamoto. Orchestrale uitvoering van uh, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Uh, spelers David Bowie, Luigi Sakamoto en Tom Conti. En, uh, Luigi Sakamoto is ook de componist van dit fraaie werk. De melodie is natuurlijk heel bekend. Deze uitvoering wordt wat minder vaak gedraaid. Mooi toch? Over krijgsgevangenen in de tijden van de Tweede Wereldoorlog en de Japanners. Ja, uh, ik heel anders weer. Christmas in New York. En dat is een mooi uh, ja, stuk gecomponeerd door Patrick Doyle. Patrick Doyle, bekende filmcomponist. Schot. Mooie films gecomponeerd. Brave Harry Potter, uh, Planet of the Apes, Bridget Jones Diary. Nou, te veel om op te noemen. Maar op zijn reizen door Amerika heeft hij eigenlijk geluidsimpressies geschreven over het landschap daar. En uh, ja, een van de mooie stukken op die CD is uh, Christmas in New York. Past ook in deze tijd van het jaar. Komt die. Christians of America, uh, Christmas in New York, compositie uh, uh, Patrick Doyle. Mooie, mooie, heel mooi. Ja, en de volgende wat ik laat horen, dat is uit de soundtrack La Gata in Galore. Dat is een cultfilm en ik zag op Amazon dat het cd'tje 120 dollar kost. Nou, dat heb ik er niet voor over, maar het is wel heel aparte muziek. Voice d'amore, komt ie. De componist Gianfranco Prescini. Les Inicio Bijzonder is dat. Ik zat op Movie mee te kijken net. En, uh, om te kijken hoeveel mensen naar deze film gekeken hadden. of Althans hoeveel hem gewaardeerd hadden. En zeggen en schrijven twee stemmen. Maar uh, de muziek is heel bijzonder. Als jullie willen dat ik er meer van draai, laat het me weten. En dan zal ik de volgende keer meer van. Deze bijzondere Lagata in Galore draaien. Uh, Gianfranco Plessis nio, Ja, moeilijke naam, maar mooie muziek. Uh, en dan wordt het nu toch de hoogste tijd voor weer wat kerstmuziek. Home Alone, komt ie. De titel, mijn titel. Ja, deze is natuurlijk van John Williams. Een van de bekende filmcomponisten natuurlijk. Mooie muziek. Ik draai er nog een van deze. Soundtrack. Home Alone. Komt vast wel weer op televisie de komende weken. En ik draai het nummer M Mom's Returns. Er er natuurlijk duidelijk in verwerkt. Uh, muziek John Williams. Home Alone. En uh, ja, het is een lang nummer. Dus ik ga het niet helemaal draaien. Want ik wil toch ook nog uit een andere film draaien. En dat is uit deze film waar ik nog even de trailer van laat horen. the season to be, be jolly fa la la la la, la, la. <mittlerweile> After vacationing across America and throughout Europe oh, hello, hello, this holiday season ha, hello, hello, hello, hello, the Griswolds okay. are going to play it safe. Clark, we're stuck under a truck! Oops. <laughs> They're staying at home. I give you the Griswold family Christmas tree. Hope you're not getting sap all over your sweater, Clark. All Clark wants is een quiet old fashioned Christmas. Ja, de Chris Waltz. Ja. Wie herkent ze niet? Uh, Jeffy Chase en uh, allerlei andere National Lampoons uh, Christmas Holiday. En daarvan draai ik een mooi nummer, Ray Charles, The Spirit of Christmas. Christmas is the time of year For being with the ones we love Sharing so much joy and cheer What a wonderful feeling Watching the ones we love by the fireside Taking a walk through the snow Listening to a children's choir Singing songs of Dank voor Ray Charles, The Spirit of Christmas, uit de film Christmas Vacation. Ja, ik denk dat ik daar de volgende keer nog wat meer uitdraai. Er zit echt hele mooie muziek tussen. En ik zie dat er weer de klok van 11 loopt. Dus ik kan nog net eentje uit de film Merry Christmas draaien. Muziek van uh, Philip Rombie. Komt-ie? U heeft geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving. Ik heb muziek voor u uitgezocht. En ook vanavond weer gepresenteerd. En dit zijn natuurlijk de prachtige klanken uit de film... Zwailleux Noël. De muziek Philippe Rombi. En ik zal proberen de volgende week... nog een paar uit deze prachtige soundtrack te draaien. Want het zijn allemaal klasse nummers weer. Ja, er zat van alles tussen. Beetje meer klassiek deze kant. De prachtigste soundtracks. Onder andere Legends of the Fall. Cult soundtracks. Nou, van alles weer, Veel om op te noemen. En we gaan natuurlijk uit met onze vaste tune. Ook van Philip Rompi. Dan naar mesom. Daar komt hij. Tot de volgende week. En voor zo drek, Slaap zacht en morgen gezond weer op. Volgende week...